Je dacht van mij 1, 2, 3, 4 Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zomer, zomer, zon Toeg zon, zon, in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand van jou oh, De liefde roept me Ik wak over het maandel Niemand ziet ons gaan Dan zie je wat je met me doet There tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up all the rest of us try to call the stations. Call. The good tradition of love and hate. Stand by the fireside, know the rain may fall. Your father's calling you. You still feel safe inside, and the mom's too proud. Your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this late? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all. Still Got the blue See, you are the one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 Ja. Gotta be alone. It's just one of them.